Zes uur, Femke Woldhuis met het NOS-journaal. De 17-jarige Nieuw-Zeelandse zangeres Lorde... heeft voor haar song Royals de Grammy Award... in de categorie Song of the Year in de wacht gesleept. Daft Punk won de Grammy voor Record of the Year... beste liedje op een album, met Get Lucky. En de meeste Grammys waren in Los Angeles voor McLemore en Ryan Lewis. Dat waren er vier.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 Op de site van het Openbaar Ministerie kan met het nummer van de beschikking en een DigiD bezwaar worden gemaakt. Via een stappenplan kan een klager beargumenteren waarom hij het niet eens is met de boete. Of het Openbaar Ministerie nu wordt bedolven onder de beroepsprocedures kan het niet inschatten. Het OM denkt wel efficiënter te kunnen werken, met name door het verminderde papierwerk. De nieuwe grondwet van Tunesië is goedgekeurd door het parlement. De Tunesische grondwet geldt in de Arabische wereld als een van de progressiefste. Zo wordt de gelijkheid van mannen en vrouwen gegarandeerd. En ook wordt een tijdelijk kabinet aangesteld dat het land moet regeren tot de verkiezingen. De politie in de Verenigde Staten heeft de identiteit bekendgemaakt van de schutter... die zaterdag twee mensen doodde in een winkelcentrum in Colombia... Darion Marcus Aguilar was 19 jaar en woonde nog bij zijn moeder in Washington. Aguilar droeg bij de aanslag een rugzak gevuld met explosieven. Het motief is volgens de politie nog steeds onduidelijk. Er zijn geen aanwijzingen dat Aguilar de man en de vrouw kende. Het weer. Langzamerhand wordt het droger. Vanochtend is er wat zon, maar vanuit het zuidwesten nemen de buien weer toe. Soms met natte sneeuw en hagel. En het kan nog glad zijn. Het wordt 2 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Edward Snowden gaf een interview voor de Duitse televisie... en zei dat de Amerikaanse geheime dienst ook niet vies is van bedrijfsspionage. U hoort Snowden zo dadelijk en over die bedrijfsspionage praten we door. En we houden de financiële markt in de gaten. Door twijfels over de nieuwe economieën heeft het vertrouwen weer een deuken opgelopen. Het NOS Radio 1 Journaal. Met Frederik de Jong en Marcel Ooster. Het is dus maandag 27 januari. Goedemorgen. Goedemorgen. De burgemeesters van 25 grote en kleine steden... komen in opstand tegen het huidige drugsbeleid. Veiligheid in de wijk, de gezondheid van de gebruiker... en het aanpakken van drugscriminelen... zijn de belangrijkste pijlers van het wietmanifest Joint Regulation, what's in a name... dat vrijdag wordt ondertekend op een speciale Wiet-top. Het roer moet om, zegt initiatiefnemer en burgemeester van Heerle... Paul de Pla in het KRO-programma Brandpunt. Als je het huidig systeem van het mogen kopen... En het mogen verkopen van spullen in stand houdt. En het kabinet zegt dat is heel erg belangrijk is om dat in stand te houden. Dan ontkom je er niet aan om de laatste stap in dat gedogen beleid ook te zetten. En dat betekent het reguleren van de productie. Michel Veling van de Bond van cannabis detailisten noemt het manifest charmant. Maar denkt dat het voor de koffieshophouders weinig zoden aan de dijk zet. Als het argument van de burgemeesters is dat ze daarmee de illegale kweken in hun gemeente of in hun regio uh, kunnen aanpakken. dan is dat een naïeve gedachte. Immers, we hebben in Nederland slechts 600 coffeeshops. Dus maar een paar procenten van die totale kweek die in Nederland plaatsvindt... en overigens ook over de grens, zal zijn weg vinden naar de Nederlandse koffieshop. En na zeven uur praten we verder over het manifest van de burgemeesters. Klokkenluider Edward Snowden denkt dat de Amerikaanse regeringsvertegenwoordigers hem willen doden. Dat zei hij in een interview met de Duitse publieke omroep ARD...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 Snoden zegt dat hij geen NSE documenten meer heeft... en ze inmiddels allemaal heeft overgedragen aan journalisten. In Genève zijn de Syrische oppositie en de regering het erover eens geworden... dat vrouwen en kinderen de belegerde stad Homs mogen verlaten. Maakt de VN-bemiddelaar Brahimi bekend. Uh, we gaan onze mensen in Damascus informeren. Uh, of we hebben ze al informeren uh, over dit. Dus so hopelijk starting tomorrow women and children will be able to leave the old city in, in Homs. And I hope that the rest of the civilians will be able to leave soon after that. gaat vandaag verder met zijn pogingen de strijdende partijen in Syrië wat dichter bij elkaar te brengen. Hij wil dat ze instemmen met een bestand en een overgangsregering. Maar Assad en zijn achterban zijn daar tot nu toe fel tegen. Ja, oh, dan, Zo klonken zo'n 17.000 betogers gisteren in Parijs. De demonstranten hebben geen enkel vertrouwen meer in president Hollande. Veel Fransen zijn boos over de invoering van het homohuwelijk... de hoge werkeloosheid en de bezuinigingen. De betoging liep op een bepaald moment uit de hand. De politie gebruikte de wapenstok en traangas om de betogers uiteen te drijven. Daarbij raakten zo'n 20 agenten gewond... en zeker 150 demonstranten zijn opgepakt. Voor het eerst heeft een Nederlandse jihadstrijder zich in Syrië laten interviewen en filmen. Ondanks lukte het nieuwsuurverslaggever Jan Eikelboom om de Nederlandse jihadist voor de camera te krijgen. Yilmaz is oud-beroepsmilitair die nu zelf in Syrië vecht en andere jihadstrijders traint en opleidt. In Nederland heerst de vrees dat jihadstrijders bij terugkeer een gevaar vormen voor de samenleving. Maar Yilmaz spreekt dit tegen. Ik kwam naar Syrië voor Syrië alleen. Ik kwam niet naar Syrië om to make maken. Or this, and to go back. That is not the mentality die many of these fighters here have. Basically, and I know it sounds harsh, but many of the brothers here, including myself, we came in teig. So us going back is not een part of our perspective here. In Sierri zijn zo'n 120 Nederlandse jihad strijders die vechten tegen president Assad en voor een islamitische staat. Er is weinig over ze bekend. Het hele interview met Jomas kunt u bekijken op de website van Nieuwsuur. En dan was er een zeldzaam optreden afgelopen nacht. De twee nog levende Beatles traden op bij de Grammy Awards. Eerst Ringo Starr. En daarna trad Paul McCartney op met Ringo Starr op drums. Sir Paul McCartney, with a little help from his friend Ringo Starr. Ah! Without a shadow Nou, dat klinkt uh, nog best goed. Ja. En dat vond Yoko Ono ook, de weduwe van John Lennon... want die danste vrolijk mee in het publiek. De Beatles wonnen dit jaar de Lifetime Achievement Award. McCartney won in Los Angeles de Grammy voor Best Rock Song. Zou ze die twee nog uit elkaar kunnen drijven? Nou nee. goed, uh, een ander verhaal. Marno Rivers is vanochtend in Maarsen. Marno, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik zit, we zitten net even aan onze kleding te kijken, Roger en Nick. Jij hebt niks gevonden hè, van waar het van gemaakt was. Nee, ja, nee, polyester of zo. Polyester, maar waar het vandaan komt, weet ik niet. Ik weet wel dat de Five Pocket die ik aan heb... eigenlijk van Amerikaanse snit is... maar vast niet in Amerika in elkaar gezet. Maar dan wel in een hete fabriekshal door kinderhanden. Mijn Remmers, gaan we volgen. Hij heeft het over kleding en verantwoord produceren... vanochtend vanuit Maarsen. Kijken we in de kranten. Trouw heeft een grote foto... of nee, ik moet eigenlijk beginnen met het Nederlands Dagblad. Dat uh, opent met bloedig jubileum opstand... Op de derde verjaardag van de revolutie tegen het regime van Hosni Mubarak zijn zaterdag in diverse Egyptische steden zeker 29 doden gevallen. Daarbij een grote foto van een vrouw op het Tarierplein met een masker op van de Egyptische minister van Defensie en legerleider El Sisi suggereren dat zij uh, tegen El sisi is. Maar dan op trouw zien we ook een vrouw met eenzelfde masker... maar dan op haar hoofd, bovenop haar hoofd. En er staat onder, een Egyptische vrouw toont haar toewijding... aan legerleider El sisi Voor en tegen dus. Volkskrant opent met Kiev. Oproeren in Oekraïne breidt zich uit. Een paar keer per dag maken demonstranten op Twitter bekend... welke delen van Oekraïne zich hebben aangesloten bij hun protest. Lees meer in de Volkskrant. Het AD spreekt van eh, wanbetalers, vaker vrij spel voor wanbetalers. Eh, wanbetalers gaan veel vaker vrij uit door de nieuwe tarieven van de rechtbank. Ondernemers boeken openstaande rekeningen noodgedwongen af als verliespost, omdat een rechtszaak aanspannen te duur is geworden. En de Raad voor de Rechtspraak spreekt van onwenselijke situaties. Kop op de Telegraaf, online in beroep tegen boete. De weggebruiker kan volgens de krant een bekeuring sneller aanvechten, en dat kan dan online gebeuren. Ook kunnen ze gratis die overtreders dan hun overtreding bekijken. Als die beschikbaar is, de foto daarvan. We zijn klaar voor de toekomst, zegt de hoogste baas van het Openbaar ministerie. En moderniseren onze service naar het publiek met een digitaal loket. Toeslag op arbeid moet weg, zo zegt het Financieel Dagblad. Althans, de MKB-voorzitter van Stralen zegt dat de extra beloning... voor avond- of weekendwerk geschrapt moet worden. Pardon. Als onze leden het aankaarten aan de CO-tafel, leidt dit tot conflicten. Ik zeg dan ook, vakbeweging, stop hiermee. Metro tot slot opent met spaarpotje kinderen gebruikt voor schuld. Ouders in financiële nood laten hun begerig oog steeds vaker vallen... op de spaarrekening van hun kinderen. En dit is een van de winnaars bij de Grammys. Komt net binnen, de berichten. Daft Punk Electronic Funk Grooves have won the big at the Grammys. Like the legend of the phoenix huh. All ends with beginnings What keeps the planet spinning Ah, uh, the force of the beginning Dus, grote winnaar van uh, de Grammy Award-uitreiking. 56e editie. Koppel won met dit album uh, het beste album van het jaar. Nou, dat is wel een van belangrijkste prijs jaar, de belangrijkste Van het jaar 2013. 2013 dus. Ja. 14 minuten over 6. Internationale afspraken om het werk in kledingfabrieken in Bangladesh veiliger te maken hebben nog weinig effect. Dat zag onze correspondent Lucas Waagmeester toen hij deze week een aantal van die fabrieken bezocht. Vorig jaar april stortte in Bangladesh een fabriek in waardoor 1100 mensen omkwamen. Dit is typisch zo'n fabriekje waarin het geheim wordt gewerkt voor Westerse kledingmerken. We willen natuurlijk vooral weten wat maken ze hier? Je shirt? Ja. Je Short Short. Short me? Short. Oké. Or, you know which brand? Brand? Hemden. Brand? You know? Oh. Yes. Tommy Hilfiger. De jongens in de magazijn van de fabriek laten de merkjes op de broeken zien. Tommy Hilfiger.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 wat dan is het Nee, deze order komt van een andere fabriek. Dit fabriekje is een subcontractor, een onderaannemer. Precies de plek waar dat internationale akkoord zo lek is als een zeef. Maar nou, Remmers, gaan we naartoe. Die is in Marse vanochtend en heeft het over ja. verantwoord geproduceerde kleding. En speelt dat eigenlijk een rol als het gaat om echt design? En de allerlaatste mode, Maino. Precies, daar ga je achter komen. Onder andere op. Uh, het is vandaag, of deze week eigenlijk, de Amsterdam Fashion Week. Is vorige week en vorige week begonnen, dacht ik. In de Rijn Amsterdam gaan we straks uh, naartoe. Ja, um, het blijkt dus dat op allerlei manieren. dat toch nog omzeild wordt eigenlijk. Hè, dat fair trade produceren. Of eigenlijk uh, ja, dat ook een prachtige merkkleding. toch in fabrieken wordt gemaakt. waar alles goed geregeld is. Als het gaat om de brandveiligheid. Als het gaat om de arbeidsomstandigheden. Dat er niet kleine kinderen die broeken van ons in elkaar zitten te zetten. Nou, daarvoor kwam uh, ook minister Ploemen uh, met een soort ja, idee voor een convenant En Coolcat heeft daar toen onder andere niet aan meegedaan. En uh, ja, waarom eigenlijk niet, vroegen we ons af ook, hè? Uh, Straks praten we met Ronald Kan. Hij is de oprichter van de Coolcat kledingwinkels. En hij woont in Maarsen aan de Vecht. Daar staan we nu. We gaan zo bij hem op bezoek om aan hem eens te vragen waarom dat toch zo ingewikkeld ligt. Want het blijkt nu dus, uit de reportage van Lucas Waagmeester ook... dat het eigenlijk heel erg moeilijk is om erachter te komen... hoe het allemaal nou in precies, in precies in elkaar wordt gezet. Onder aannemers, uh, ergens toeleverende bedrijfjes... die niet gecontroleerd worden... en waar dan wel die arbeidsomstandigheden nog steeds erbarmelijk zijn. En je weet het vaak zelf niet. Ik, ik zat net nog in mijn eigen... want ik heb een shirt aan, of ja, een beetje een sportjack... Met bekende drie strepen. Dus het is een heel bekend merk. En dan staat er het etiketje. Zoek je dan in. Waar de wasvoorschrift. Vaak zo'n irritant ding wat je eruit moet knippen. Omdat het in je nek kriebelt. Weet je wel. En daar staat er dan hele kleine lettertjes op. Ja. mede nou, dit is een van de Filipijnen. Mede in de Philippines. Ja, weet je nog uh, niks natuurlijk. Ding, vaak. Ja, nee, weet je nog niks eigenlijk. Hè? Of uh, de merk onderbroek die je aan hebt vanochtend. Ja, een prachtige hunk op de verpakking vaak. Of een mooie uh, uh, reclamecampagne. Vaak ja, in de Westers. Nooit. Staan bij mij maar, nooit op de uh, verpakking. Nee? Ja. <laughs> Zo'n plastic zakje heb ik over nou ja, de, die een beetje duurdere merken, weet oh, je wel... Wie? die dan ja. echt uit Amerika komen bijvoorbeeld... maar waar het gewoon dus ook in Bangladesh in elkaar wordt gezet. Ja. We hebben vaak geen idee, dus we gaan het straks maar eens even vragen... hoe het zit, bijvoorbeeld met de kleding in de koelketwinkels. Cool Zo is dat. Maar nou, we zijn benieuwd. We gaan je volgen. Dankjewel. De Haagse apotheker Sonja Keizers brengt deze week alle medicijnen... van de Indiase fabrikant Rambaxi naar de vuilverbranding. En ze roept andere apothekers op dat ook te doen... Geneesmiddelenfabrikant Rambaxi is sinds vorige week in opspraak... nadat Nieuwsuur meldde dat in Amerika medicijnen van het bedrijf worden geweerd. In ons land is dat niet het geval. Jeroen Jager ging langs bij de apotheek. Dit zijn ze. Ja, dit zijn de doosjes Atorvastatine. En hier heb ik nog een ander medicijn, Alfusocine. Allemaal van de firma Rambaxi. Die in opspraak is. Ja, waarvan we uh, vorige week te horen hebben gekregen... dat de dingen niet pluis zijn in die fabrieken. En waarvan we nu zondagavond eigenlijk nog steeds niet weten wat de status is. En waarvan ik besloten heb dat ik dit morgen niet aan mijn klanten ga meegeven. Ja, dus ik... En gooi die, uh, die, die, die doosjes nu hier in een grote uh, groene bak? Ja, dat gaat morgen naar de vuilverbranding. Ik denk dat ik nog even moet afwachten wat uh, ongeruste patiënten... morgen en in de loop van de komende dagen bij me terugkomen brengen. Want ik verwacht dat veel mensen erg ongerust zijn over het nieuws wat uh, we te horen hebben gekregen. En vooral ook over alle onduidelijkheid daarover. Want dit zijn veel gebruikte medicijnen ook? Ja, zeker. Uh, belangrijkste is denk ik de cholesterolverlager... Atrofastatine. Ja. Maar je moet erop kunnen vertrouwen. Je moet het dag in dag uit moet je dat slikken. Goed, u heeft uw oproep gedaan uh, sinds Rambaxie vorige week in opspraak is geraakt. Wat waren de reacties? Want u heeft ook een oproep gedaan op internet bij, aan collega-apothekers om hetzelfde te doen: om deze medicijnen niet meer te verkopen. Ja, klopt. Ik roep uh, al mijn collega-apothekers op om hetzelfde te doen, om de kant van de patiënt te kiezen... en niet meer al die twijfelende autoriteiten af te wachten... maar gewoon deze uh, medicijnen te dumpen. En de reacties die ik heb gekregen uh, zijn vooral namelijk... Uh, ja, steunen uh, collega's me, maken ze zich terecht zorgen... om wie dit dan allemaal moet gaan betalen... He, nu kunnen wij er weer voor opdraaien, maar mm -hmm. van de fabrikanten... van de importeur, van de zorgverzekeraars horen we nog niet zoveel. Wat zou u oproep aan die brancheorganisatie zijn van apothekers? Voor mijzelf kan ik zeggen dat hier nu een grens bereikt is... dat ik dit niet meer overtuigend aan mijn patiënten mee kan geven. En ik hoop dus dat de KNP uh, andere apothekers oproept om hetzelfde te doen... en ook uh, daar duidelijk stelling in neemt. Dan lezen we op de site hier van de Inspectie voor de Gezondheidszorg... Even de laatste informatie. Dat los van de grondstoffen van een bepaalde locatie, Toanza... waar Rambaxi een fabriek heeft staan... ook de geneesmiddelen van die locatie niet meer uh, mogen worden verkocht. Maar zien we dat op ja. het doosje ook? Nee, ik heb hier wat doosjes in mijn handen. En ik... Misschien op de bijsluiten, morgen mogen we hem even openen. Okay. Je moet er wat voor over hebben om gezond te blijven als patiënt. Ja, ja. Fabrikant Rambaxi Ireland. Kijk, ze hebben natuurlijk ook. Dit is Ierland, hè? Ja, hier staan gewoon alle fabrieken genoemd. Hoe weten we wel waar dit doosje vandaan komt? Ja, dat weten we niet. Een mededeling van de IGZ die misschien alleen maar tot meer verwarring zou kunnen leiden. Ja, het zou kunnen zijn dat we daar in de uh, komende tijd nog wel meer duidelijkheid over krijgen. Maar ik wil er niet op wachten. En ondertussen gaat deze krat dicht en naar de, naar de vuilverbranding. Patiënten van de Apotheek van Keizers kunnen medicijnen van rambaxi kosteloos inruilen voor een vervangend geneesmiddel. Tien voor half zeven geweest. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Het was een uiterst gespannen en ook grimmig weekend in Egypte. Zo'n vijftig mensen kwamen om het leven bij gevechten tussen voor- en tegenstanders van de interimregering. Het gebeurde niet alleen in Cairo, ook in andere grote steden van het land. een belangrijke uitvalsbasis van de moslimbroederschap... marcheren honderden aanhangers van de afgezette president Morsi... skanderend door de straten. Een revolutie van de jeugd tegen de koep. Een revolutie van vrede tegen de diep. En verderop klinkt... de mensen willen de val van het regime. Het komt tot felle schermutseling met de politie. Verderop in de stad het tegengeluid. Duizenden mensen betuigen steun aan de sterke man legerleider als Sisi. Iemand zwaait weer een vlag en roept dat Sisi zich verkiesbaar moest stellen als president. Even later verschijnt interim president Mansour op de tv met een belangrijke mededeling. Ik heb besloten om het stappenplan om te gooien. Eerst komen er presidentsverkiezingen en dan pas parlementsverkiezingen. Ik vraag de verkiezingscommissie om de deur te openen voor presidentskandidaten om zich te kandideren. Een inwoner van Cairo is blij met het besluit. Hier hebben we op gewacht. Het land moet verder. De economie moet verder. In Egypte wordt aangenomen dat generaal Al-Sisi zijn kandidatuur voor het presidentschap snel bekend zal maken. En dat hij de verkiezingen, die dan binnen een half jaar verwacht worden, met overmacht zal winnen. Elke werkdag wakker worden met het NOS Radio 1-journaal. I was told to dodge those issues. I was told, Don't worry, there's no doubt. There's always something. En Pack up. Sport. Ajax is na dit weekend de enige koploper in de eredivisie. Amsterdamers wonnen met 1-0 van Go Hat Eagles. En Vitesse verspeelde punten thuis. door met 1-1 gelijk te spelen tegen aartsrivaal NEC. Ajax had het trouwens niet eenvoudig in Deventer. Winnende goal viel pas een kwartier voor tijd. Trainer Frank de Boer was dan ook opgelucht. Tuurlijk, als je zo lang. Uh... Ja, op die 1-0 zitten wachten eigenlijk voor ons. En natuurlijk kan hij ook eens een keer, als hij ongelukkig valt, aan de andere kant vallen. Ja, dan is er toch sprake van opluchtingen. Het winnende doelpunt kwam van invaller Lasse Schoenen, al had hij wel twee pogingen nodig. Ja, de eerste was, uh, was best Ik raakte hem erg slecht, moet ik zeggen. En uh, hij kwam terug op mijn linker en uh, ik haalde hem een keer uit. Ja. Dan ging hij volgens mij wel door uh, een paar mannetjes heen. Maar dat zat lekker in de hoek, uh, heerlijk.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 Het doelpunt van Vitesse werd gemaakt door Dan Mori. De Israëlische was de meest besproken speler in de winterstop, omdat hij niet mee kon op trainingskamp naar Abu Dhabi. Mori wil niet terugkomen op de kwestie en heeft de uitleg van Vitesse geaccepteerd. For me it's not an issue. Uh, I get my explanation from the club and I'm satisfied from this explanation. And uh, I don't want to get to come back to this subject anymore. So I just look forward to the future. We have a game Friday, and uh that's it. Lars van der Haar heeft voor het eerst in zijn loopbaan een veldrijden de veldrijden gewonnen. Hij eindigde in het Franse nomé als vierde en dat was genoeg voor de eindoverwinning. Van der Haar treedt in de voetsporen van zijn ploegleider Richard Groenendaal. Hij was tien jaar geleden de laatste Nederlandse renner die de wereldbeker won.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 De politie in de VS heeft de identiteit bekendgemaakt van de schutter... die zaterdag twee mensen doodde in een winkelcentrum in Maryland. Darian Marcus Aguilar was 19 en hij woonde nog steeds bij zijn moeder in Washington. En zijn motief is volgens de politie nog steeds onduidelijk. En de Grammys zijn vannacht uitgereikt. De award voor beste song ging naar de 17-jarige Nieuw-Zeelandse zangeres Lorde... voor haar song Royals. Deft Punk won een hele hand met Grammys, onder andere voor Record of the Year... Het beste liedje op een album en dat was dan natuurlijk Get Lucky. En dan het weer nog vanochtend wat zon. Vanmiddag van het zuidwesten uit Buien, mogelijk met natte sneeuw en hagel. Het wordt twee graden in Groningen en zes in Zeeland. ANWB Verkeersinformatie. Goedemorgen Jolande van der Velde. Goedemorgen Frederik. Nou, in het noordoosten van het land, daar hebben we nog last van de plaatselijke ja, sneeuwresten en bevriezing. Pas in de loop van de ochtend zal die gladheid het laatste dan ook bij Groningen gaan verdwijnen. We zitten al met zo'n 20 kilometer file. De langste op de A7 Hoorn richting Zaandam, bij de afwitweide warmer 7 kilometer. Kapotte auto op de A9, ook maar Amstelveen bij het knopend Polderplein 5 kilometer. De rechter reishok is dicht. Een aanrijding met vijf auto's op de A15 Rotterdam richting Europort Tussen knopend Benelux en Hoofdvliet 3 kilometer zijn daar twee rijstroken dicht. En wat verwacht je van de, voor de rest van de ochtend? Ja, met het weer en uh, ja, de, de, de, de, de hier en daar ook al wat buitjes toch al die over het land gaan trekken. Ik denk iets meer dan gebruikelijk. Ik denk dat we rond half negen uitkomen op uh, boven de 200 kilometer. Dankjewel. Het heet Intergroen en het moet ervoor zorgen dat u niet zinloos voor een rood stoplicht staat te wachten. U hoort zo hoe het werkt.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 luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Terwijl de Chinese president Xi Jinping... strijd tegen corruptie tot zijn missie heeft gemaakt... is een prominente anticorruptiebestrijder juist veroordeeld tot vier jaar cel. Su Jong, voorman van de nieuwe burgerbeweging... moet de gevangenis in voor het oproepen tot burgerlijke ongehoorzaamheid. Twee andere leden van zijn beweging werden vorige week ook al veroordeeld... en een aantal anderen wacht nog het proces. We gaan naar Peking, naar onze correspondent Marike de Vries. Uh, Marike, wat weet jij over die nieuwe burgerbeweging? Nou, het is echt een nieuwe burgerbeweging, de naam zegt het gewoon al, want ze moedigen burgers aan voor zichzelf op te komen. Ze willen dat corruptie compleet wordt uitgeroeid, ze strijden tegen machtsmisbruik en uh, willen ook dat de kloof tussen arm en rijk kleiner wordt. Nou, om dat te bereiken zetten ze dus burgers aan in opstand te komen tegen misbruik of als hen wat overkomt om zo China als het ware van binnenuit te veranderen. En in hoeverre is deze voorman die nu de cel in moet... Ksoe, een luis in de pels van de regering? Nou, hij is al uh, tien jaar actief in allerlei burgerrechtenorganisaties. En de laatste jaren kreeg deze nieuwe burgerbeweging van hem... steeds meer aanhang en werd dus ook uh, steeds belangrijker... en een belangrijker geluid in de samenleving... En daardoor begon het veel op een echte politieke beweging te lijden, lijken. En daar grijpt de Communistische Partij eigenlijk altijd in. Hè? Ik bedoel, het afgelopen jaar wordt er sowieso al harder opgetreden in, in China... tegen burgerbewegingen en ook uh, zogenaamde dissidenten, ook op internet. En ja, Xu en zijn club uh, werden steeds invloedrijker. En dus uh, trok de partij de grens tot hier en niet verder. Net als eigenlijk destijds met die religieuze beweging, de Falun Gong. Ik weet niet of je je dat nog kan herinneren. Die werden ook te groot, te machtig. Toen greep de partij ook in ook grote veroordelingen bij hun leiders. Dus dit is als het ware een waarschuwing aan andere burgerrechtenorganisaties om zich gedijst te houden. Aan de andere kant past het natuurlijk wel in het streven van de regering om die corruptie te bestrijden. Valt dat met elkaar te rijmen? Nou, nee dus. Dat is zeker ook een vraag die heel veel mensen zich uh, nu stellen. Ook in China zelf. Uh, belangrijke rechtsgeleerden hebben al gezegd dat dit alles verwerpt... waar de Chinese regering het afgelopen jaar uh, voor heeft gestaan. Wat ze hebben gepredikt. Uh, dus een streven naar een open en eerlijk rechtssysteem... en het bestrijden van die corruptie. Nou ja, dat laatste, dat, dat gebeurt wel hoor. Vorig jaar, het is, het is geen klein getal... 180.000 overheidsfunctionarissen zijn onderzocht en op non-actief gesteld. En ook in de hoogste regionen rollen er wel koppen. Dus ze doen wel degelijk wat. Maar blijkbaar heeft de president Xi Jinping monopolie over dat beleid. Want als iemand anders dus oproept om transparant te zijn... Uh, over de uitgaven bijvoorbeeld, zoals Xi deed... Dan wordt er hard opgetreden. Dat gaat te ver en tast dus blijkbaar de onaantastbaarheid van de macht aan. Vrijdag is het Chinees nieuwjaar. Een periode van veel cadeaus en feesten. Uh, gaat uh, die, die controle nu ook allemaal een tandje minder? Of nee, de, gaat dat feest ook een tandje ja. achteruit? Ja hoor, dat moet allemaal een stuk minder. Daar zijn ook allerlei orders vanuit de overheid uh, uitgevaardigd. Nou, vooral naar de staatsbedrijven. Die mogen geen grote nieuwjaarsgala's en banketten meer houden. mogen ook geen grote cadeaus meer worden gegeven. Ze mogen niet meer in dikke auto's door de stad rijden. En niet meer in vijfsterrenhotels verblijven. Dus proberen heel veel van die vijfsterrenhotels... nu zo snel mogelijk een paar sterren te verliezen. Omdat het natuurlijk goede klanditie is. Maar ja, in veel... Ogen van veel mensen lijkt dit wat meer ook op windowdressing nu. Nu blijkt dat als er echt gevraagd wordt om transparantie van de leiders... dat ze dat niet thuisgeven. Ja, en ik kan me ook niet voorstellen... dat er opeens geen cadeaus meer worden overhandigd. Nou, bij die staatsbedrijven wordt dat natuurlijk gecontroleerd... want daar let men op elkaar. Dus als daar cadeautjes worden gegeven... wordt daar natuurlijk terug over gerapporteerd. Maar er zijn hier natuurlijk ook genoeg private bedrijven. Dat zijn de bedrijven die normaal de cadeautjes... aan de overheidsfunctionarissen gaven... om bepaalde gunsten van ze gedaan te krijgen. Maar die kunnen aan elkaar natuurlijk wel nog gewoon cadeaus geven. En als ze dat dan wel nog doen aan overheidsfunctionarissen... dan moet dat gerapporteerd worden. Dankjewel, je wel. Correspondent Marike de Vries in Peking. Dan de handen stoplichten. U kent dat wel. U staat voor rood te wachten, maar u ziet geen enkel ander verkeer op de kruising. De grondmeid deed onderzoek naar hoe lang automobilisten te vergeefs wachten... en ontwikkelde Intergroen. Verslaggever Paul Sanders ging met onderzoeker Maarten van der Weg naar Rotterdam... waar sinds twee jaar een proef wordt gehouden met dit systeem. Intergroen is een manier om lucht uit een verkeersregeling te halen. Uh, het blijkt dat we op bepaalde momenten tot drie seconden te lang uh, voor rood staan. We staan voor het stoplicht. Er staat nu een zwarte auto. staat te wachten om rechtsaf te kunnen slaan. Daar staat een fietser voor het stoplicht. Wat gaat er fout en wat zou er anders moeten? Kijk, wat er dan nu gebeurt, die auto die moet door heel eind rijden... rechtsaf slaan voordat hij die, die fietser tegenkomt. Die auto die gaat pas naar groen op het moment dat die fiets naar rood gaat. Met in de groen mag die auto uh, al naar groen op het moment dat de fietser geel is. Dat kan tot drie seconden eerder zijn... Maar is dat niet heel gevaarlijk? Nee, fietser, die fietser die nog net op het laatste moment door het Oranje rijdt? Ja, nee, daar, daar houden we rekening mee. Uh, we hebben in Nederland de, de regels om uh, uh, de botsingen te voorkomen vastgelegd in een richtlijn. En die, methode, die rekenmethode die blijft onverminderd van kracht bij Intergroen. We staan op de Koolsingel in Rotterdam. Een druk kruispunt... Met trams, fietsers, voetgangers, auto's. Kortom, hier loopt een pilot om te kijken om dat verkeer wat makkelijker door de stad te krijgen. Want, en dat is de oorzaak zou je bijna kunnen zeggen van dit onderzoek. We staan allemaal nutteloos te lang voor het stoplicht te wachten. Hoeveel seconden, hoeveel minuten, hoeveel uren per jaar? We hebben daaraan gerekend. Uh, Grondmij heeft samen met Rijkswaterstaat en met de gemeente Rotterdam gerekend aan uh, wat gaat dat dan opleveren. Uh, en het blijkt dat we 3,6% verlies kunnen vermijden. Verlies en dan hebben we het over verloren tijd. Dat je op een kruispunt staat, voor een kruispunt staat, terwijl er helemaal niets rijdt op dat kruispunt. Onnodig wachten voor niks op een druk kruispunt. Hollandse vraag, wat kost dat? Uh, die 3,6% winst, dat, dat klinkt als niet zoveel. In Nederland rekenen we dat soort getallen om naar euro's. Zodat we een economische afweging kunnen maken bij investeringen. En als je die per, dat percentage omrekent, dan uh, kom je bij landelijke invoering uit op ruim 40 miljoen bespaarde kosten. Want tijd is geld. Tijd is geld. En dat verliezen wij voor het stoplicht. Uh, inderdaad. Ja. Wat hebben we er nou aan uh, die drie seconden eerder kunnen vertrekken bij het stoplicht? Want ik zou zeggen, ach, die drie seconden, wat maakt het uit? Kun je even naar buiten kijken, een beetje zwaaien naar de mensen? Dat is ook zo. Wat is nou drie seconden? Stel nou, je pakt elke ochtend naar je werk tien kruispunten... en het zou ook nog eens in het theoretische geval zo zijn... dat je bij alle tien drie seconden winst hebt... dan kom je een halve minuut eerder aan. Worden we daar nou gelukkiger van? Volgens mij niet. Waar het tenminste zit... is dat die drie seconden ergernis voorkomt. De volgende keer als we staan te wachten voor rood... dan begrijpen we waarom we voor rood staan... omdat er geen conflicterend verkeer rijdt. En je bent minder geneigd om... nou ja, misschien maar door het rode licht te rijden. Nou, dat is wel wat wij verwachten omdat je weet waarom je voor rood staat te wachten... verwachten wij dus minder rood lichtrijders. Dus. Goed, het loopt dus al in Rotterdam. Over een jaar kan het intergroen ook worden ingevoerd in meer steden. Twaalf minuten over half zeven. In zuid soedan blijkt de wapenstilstand die vorige week werd gesloten... uiterst wankel. Hulporganisaties hebben te maken met plundering en diefstal. Toch pijnst Artsen zonder grenzen-directeur Arjan Heekamp er niet over om zuid soedan te verlaten. Hij sprak in een vluchtelingenkamp in Nimule met correspondent Kurt Lindijer. Madame, wat een very dirty water. Waarom do you come and wash plates here? Because there is no clear water. No bowl. Also we drink this Ah Ajan, in zo'n smerige poel als uh, jij of ik uh, onze uh, abbas hier doen, dan zijn we morgen ziek, hè? Ja, dit is niet echt uh, het hoogtepunt van hygiëne. Nee, en dit, dit is ook een van de redenen waarom wij uh, hier in de stad met uh, uh, waterdistributie zijn begonnen. In deze smerige poel komen mensen, zowel uit Nimole als... De Dinka's die uit Boor zijn gevlucht, hun uh, spullen hier uh, wassen. Waarom moesten de Dinka's zo ontzaglijk ver van hun woonplaats uh, vluchten? Nou, ze proberen zo ver mogelijk uh, van de plaats te, te gaan waar uh, ze zijn aangevallen... en waar uh, ze hun familieleden hebben verloren. Uh, en waar het uh, op dit moment nog steeds erg onveilig is. Ze dus durven gewoon niet dicht bij Boor en bij Juba te zijn... omdat het daar te onveilig is geweest en nog steeds kan, kan worden. En ze zijn bang voor wat zij de vijand noemen, de noirs. Ja, uh, wederzijds uh, is er vreselijk huis gehouden uh, tussen, tussen de twee stammen... naar aanleiding van een politiek conflict. En um, ze hebben er geen vertrouwen in, zelfs met de cessation of host hostilities. Ze hebben er geen vertrouwen in dat dat uh, niet uh, nog een keer kan gebeuren. En nu kom ik de school van Nimolet binnen en ook daar... Zie ik veel ontheemden. Een jongetje speelt met een zelfgemaakt autootje gemaakt uit een blikje frisdrank. Hoe moeilijk is de operatie voor jullie in een land... wat wezen gesplitst is tussen twee militaire facties? Uh, wat in het algemeen heel erg lastig is geworden over de afgelopen vier weken... is dat uh, het uh, heel erg een spel is geworden van wij en zij. en Dus wij moeten ons als humanitaire hulporganisatie... worden we geacht ons te scharen achter een van de partijen. En dat is natuurlijk precies het tegenovergestelde van wat wij doen... als, uh, als MSF en als humanitaire organisatie. De Verenigde Naties hebben om een flikker gekregen van deze regering... Op dit moment worden we, worden we wel heel erg gebruikt als een, als een, um, een kop van jut. Uh, vooral de Verenigde Naties, maar ook hulporganisaties. En dat, wordt, uh, dat maakt het alleen maar moeilijker om uh, mensen te helpen. Zeker in het geval dat wij ook nog aangevallen worden en onze compounds geplunderd worden enzovoort. Is er een land waar MSF Artsen zonder grenzen zoveel is geplunderd? Als in dit land. Ik kan me niet heugen dat er een land bestaat waar wij net zoveel geplunderd zijn als hier. Nou gebeurt het niet elke dag, uh, uh, ook niet elk jaar. Het gebeurt nou, elke paar de paar jaar. laatste paar weken zijn jullie geplunderd in Bentiu, in, in Malakal. En ook andere organisaties uh, zijn geplunderd. Dus bijna elke week is het gebeurd de afgelopen paar weken. Dus is het dan niet zo langzaam aan tijd om op te stappen? We worden geplunderd door juist dezelfde mensen die de bevolking... Uh, intimideren en die de bevolking lastigvallen... en die het moeilijk maken voor de bevolking. Dus om de bevolking dan in de steek te laten... Uh, vanwege het feit dat uh, deze strijdende partijen... Uh, ons uh, eens in de zoveel tijd um, uh, plunderen... en uh, onze faciliteiten vernietigen... Uh, dat uh, is uh, voor ons nog een stap te ver. Arjan Heekamp van Artsen Zonder Grenzen in Nederland... vanuit het plaatsje Nimole in zuid soedan Verkeersinformatie naar de ANWB Jolanda van der Velde. Een probleem gaat het worden, denk ik, die A15 Rotterdam richting Europort. Een aanrijding met vijf auto's. Inmiddels, ja. gaat lang duren. Nou ja, dat is nog niet helemaal bekend. Maar vanaf knooppunt Vaanplein tot aan Hoogvliet inmiddels 8 kilometer... zijn er twee reisroken dicht bij Hoogvliet. Verkeer kan alleen via de parallelweg langs. Een kapotte auto nu ook op de A20 Gouden richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouden kerk aan de IJssel 3 kilometer. De rechte reishoek is dicht. In de ochtend- en avondspits met NOS Radio 1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 De keel hoort u, if you're ever in Oklahoma. We gaan naar Italië, want daar wordt vandaag een... Nee, doen we nog niet. Oh, dat doen we zo we meteen. zie je wel. Ik zat Rustig een beetje te gaan. rommelen in dat uh, draaiboek. <laughs> geen paniek, mensen, geen paniek. Hey, nou Remmers, vergeten. Ja, en ik zit niet in Italië, nee. Nee, was maar waar, alhoewel, daar komt natuurlijk wel uh, de laatste mode vandaan, Mino. Ja. Grote modehuizen staan inderdaad in Italië. Maar ja, waar komt de mode zelf dan vandaan? Dit weekend hadden wij een reportage van Lucas waagmeester, Er zijn prachtige afspraken in de maak om ervoor te zorgen... dat kleding die jij en ik allemaal dragen... onder goede omstandigheden worden gemaakt. In bijvoorbeeld Bangladesh. Maar in de praktijk blijkt dat allemaal nogal weer barstig... Uit zijn reportage bleek dat allerlei onderaannemers... Uh, het toch via allerlei slinkse wegen weer in fabrieken laten maken... waar de arbeidsomstandigheden helemaal niet zo geweldig zijn. Ik ben deze ochtend in Maarsen bij meneer Kaan... en u bent oprichter van de Coolcat-winkels in Nederland. En u vertelde mij net hoe u aan die naam Coolcat bent gekomen. Dat moet u nog eens even herhalen. Nou, eigenlijk is uh, Coolcat betekend dat je er heel erg leuk uitziet... Je bent een koele cat. Ik ben, uh, kom, ben een kind van gescheiden ouders. Ik zat op een elitaire middelbare school. Opeens was er geen geld meer. en Toen bedacht ik me op 16-jarige leeftijd. Wat zou toch mooi zijn als er een kledingmerk was waar iedereen er leuk uit kon zien. En dat iedereen ongeacht zijn inkomen uh, er, uh, die kleding kon kopen. En daar zijn we in geslaagd. We zijn marktleider geworden in de groep 10 tot 15. En het leuke is dat hele, hele rijke mensen... maar ook uh, arme mensen allemaal in onze kleding lopen... en dat we gewoon een echte hype zijn. Of niet meer dan een hype, want we zijn er al zes, 37 jaar. Dus Coolcat uh, is marktleider voor de tieners... Hele leuke, spannende kleding die iedereen kan betalen. Daar gaat het om. Maar ja, die betaalbaarheid... dat heeft blijkbaar een keerzijde, hier en daar. Want het komt vaak uit landen... waar niet altijd onder geweldige omstandigheden wordt gewerkt. En u was door een wesp gestoken toen het afgelopen jaar... die minister zei, nou zijn er een paar kledingbedrijven... die dat Convenant, die dat verdrag niet ondertekenen... om ervoor te zorgen dat die kleding... Onder hele goede omstandigheden wordt gemaakt. En daar, daar was u boos om. En we zaten net aan het aanrecht nog te, erover te praten. En het, het raakte u ook, hè? Ja, want dat was niet waar. De minister was slecht voorgelicht. En dat blijkt ook achter minister Ploemen. Ja, minister Ploemen was helaas slecht voorgelicht. Want wij horen juist bij de top. Er zijn op dit moment nog geen 200 bedrijven in de hele wereld... die het convenant getekend hebben. En in Nederland zijn het er 12. Dan hoef je alleen maar naar de douane of de invoerrechten te gaan. En iedere journalist die zich respecteert zou dat hebben mogen doen. En niemand heeft dat helaas gedaan... Want er zijn namelijk honderden importeurs, er zijn tussenpersonen... er zijn heel veel ketens, als je de winkelstraten bekijkt. En wij hebben met een aantal andere bedrijven, met de bedrijfstak... waren we juist heel druk aan het onderhandelen... om te zorgen dat dat contract ook handen en voeten hebt. Want je kunt wel een contract tekenen, maar dat contract moet ook iets inhouden. Je moet, als je met elkaar iets afspreekt, moet je het ook na kunnen komen. Moet je ook zorgen dat het werkelijk werkt. U zegt eigenlijk, het is een beetje naïef, want er zijn honderden en honderden fabrieken. Dat kun je bijna helemaal niet controleren. Nee, het is nog veel erg. Er zijn 5000 fabrieken in Bangladesh. Hè, en die 5000 fabrieken, daarvan worden er nu 1500 gecontroleerd. Dus er worden nog steeds 3500 fabrieken niet gecontroleerd. En ik, ik ben heel erg voor het, in, voor het convenant, anders hadden we het ook niet getekend. Maar we moeten ons wel realiseren. Dat het uh, een, voor ook niet helemaal waterdicht gaat zijn. En dat we ons dus ook moeten realiseren dat, we, dat, het goed, dat het goed bedoeld is. Maar dat er nog veel meer moet gebeuren. En wat er bijvoorbeeld zou moeten gebeuren. En dat is de taak van de overheden in Europa. Is invoerrechten. Daar gaan, gaan we het straks over hebben. Terwijl ik dan toch nog maar even afvraag. Als u straks de kleding. Ja, je kijkt toch even in het etiketje. Hè? Waar is het gemaakt? Misschien deze ochtend bij het aankleden. Maar nog immers over mode en het verantwoord produceren daarvan. Nu dan gaan we naar Italië. Want in het Italiaanse parlement wordt vandaag gesproken... over de hervorming van de kieswet. En dat kan grote gevolgen hebben voor de politieke toekomst van Italië. Correspondent Rob Zoutberg in Rome. Er ligt al een voorstel voor het wijzigen van ja. de kieswet. Wat staat daarin? Ja, centraal punt van die voorgestelde kieswet... is dat de partij of coalitie die 35% van de stemmen haalt... een bonus krijgt, waardoor die partij of coalitie... 55% van de zetels in het parlement krijgt. Nou, over dit soort dingen wordt in Italië al acht jaar gesproken. Het is in zekere zin een doorbraak, kan je zeggen. Iets anders kan je ook zeggen. Het betekent het eind van wankele coalitie regeringen in Italië. En je kan zeggen, ja, we gaan richting hier Amerikaanse praktijk... waarbij ofwel centrum-links... Ofwel centrum rechts in Italië, die de dienst gaat uitmaken. Ja, maar dat krijg je dan. Waar komt, waar komt dit vandaan, uh, dit voorstel? Nou, dit komt heel erg. Het is een akkoord geweest uh, met Berlusconi, voorgesteld door Matteo Renzi. Je hebt misschien nog nooit van hem gehoord. Het nee. is heel erg zijn idee. 39 jaar oud, net voorzitter hier van de Partito Democratico, de PD, dus Centrum Links, die heel driftig bezig is geweest de afgelopen maanden met het uitstoffen van zijn partijkantoor en uh, ook de oude generatie nu van Centrum Links, ja gewoon de straat opzet. Hij is nu de baas, hij is nu de sterke man, een man met een echt een ongelooflijk charisma hier. Een tomeloze uh, uh, energie. Uh, die dus dat overleg met Berlusconi helemaal niet schuwt. Of hij nou veroordeeld is of niet. En dan wil ik na een persconferentie daarover naar buiten kwam en zei, ja, mag ik dan niet met Berlusconi praten? Had ik soms met Doedoe moeten overleggen? Nou, Doedoe is de hond van Berlusconi. Uh, die Renzi hier, ja, hij is heel sterk en hij wordt ook gezien echt als de nieuwe, de toekomstige premier van dit land. Ah, en hoe wordt er gereageerd, gereageerd op dit voorstel? Ja, dat is natuurlijk van alle kanten is kritiek. Hè? Uh, want we gaan vandaag praten over dat nieuwe voorstel. Het voorstel is daarmee ook al heel erg voorgekookt. Het is ja of nee stemmen uh, vanaf vanmorgen. Dat akkoord uh, leidde ook al tot het opstappen van de partijvoorzitter van Centrum Links... van die PD van voorzitter Kooperlo. Is ook kritiek, heel veel kritiek zelfs van die komiek Beppe Grillo hier, de leider van de Vijf-Sterrenbeweging. Ik vroeg hem afgelopen week tijdens een ontmoeting wat hij er eigenlijk van vond, en zo reageerde hij. Ma stiamo scherzando. Non non geen... ha nessuno. il valore di questa legge elettorale che stanno facendo questi due è assolutamente per fermare noi che siamo la variante impazzita che non riescono a fermare. Nou, dit was nog een rustig stukje van zo'n reactie. Hij ontplofte zo'n beetje toen ik het om vroeg. Estamos Scherzando. Wat is dit voor een grap? Een kieswet die twee heren voorkookte... alleen bedoeld om mijn partij uit te schakelen. Nou maar goed, hij heeft daar in zekere zin gelijk in want de kans dat zijn beweging ooit nog mee zal regeren in een coalitie, wordt wel heel erg klein als dit voorstel wordt aangenomen aan de kant kan je ook zeggen, ja Grillo wilde nou juist nooit meeregeren in coalitie, want hij wilde het alleen zelf voor het zeggen hebben eh, kortom, er zal nog wel even wat ruzie worden gemaakt vandaag, maar de druk is hoger. Eh, opstappen ook vanmorgen van de landbouwminister Frederico Girolama eh, op beschuldiging van corruptie, en dat maakt Meteen dan hier weer dat uh, nieuwe verkiezingen snel in zicht lijken te komen. Dus er moet snel uh, nu tot een akkoord worden gekomen. Want één ding weten we inmiddels van dit politiek verdeelde Italië. Zet vijf Italianen bij elkaar. En je hebt aan het eind van de dag zes partijen. <lacht> Consument Rob Zoutberg vanuit Rome. Het NOS Radio 1 Journaal Mediaoverzicht. Een golf van cyberaanvallen bedreigt de Olympische Winterspelen in Sochi, vreest het gerenommeerde internet security bedrijf McAfee. In de Telegraaf een interview met de Nederlandse topman, die vertelt dat de Spelen als een magneet werken op politiek en religieus gemotiveerde hacktivisten, cybercriminelen en hackende jihadgroepen. Gevreesd wordt voor aanvallen op het elektriciteitsnetwerk. In het AD kunt u lezen dat wanbetalers steeds vaker vrijuit gaan door de nieuwe tarieven van de rechtbank. Ondernemers boeken openstaande rekeningen noodgedwongen af als verliespost omdat een rechtszaak aanspannen te duur is geworden. De Raad voor de Rechtspraak spreekt van een onwenselijke situatie voor ondernemers en vraagt de politiek de tarieven te verlagen. Avond- of weekendtoeslagen moeten volledig verdwijnen, zegt de nieuwe MKB-voorzitter Michael van Stralen in het Financiële Dagblad. Volgens van Stralen is de toeslag voor werk op tijden die vroeger als ongebruikelijk werden gezien, helemaal uit de tijd. Ook zijn de toeslagen op werk buiten de klassieke kantooruren voor het MKB niet meer op te brengen. Van Stralen roept de bonden daarom op die toeslagen af te schaffen. De economie is flexibel en al lang niet meer gebonden aan werktijden van 9 tot 6. Wanneer zou die zelf werken? Ouders in financiële nood maken steeds vaker gebruik van de spaarrekening van hun kinderen. Zeker als ouders altijd hun voor hun kinderen hebben gespaard. Ja, dan kan die spaarpot in slechte tijden het laatste redmiddel zijn, schrijft Metro. Hoewel in veel gezinnen gedacht wordt dat het is toegestaan om schulden met spaargeld af te lossen, is dat lang niet altijd het geval. Een eenouder moest onlangs van de rechter duizenden euro's spaargeld terugstorten. Ja, dus te eer gij begint. Na zeven uur meer over Edward Snowden. Hij gaf een interview voor de Duitse televisie. Het was opzienbarend. Blijf luisteren. Die Reliability Guarantee die Toshiba geeft op zakelijke laptops. Weet jij nou precies hoe dat werkt? Ja.